In Griekenland is het overleg tussen president Papoulias, premier Papandreou en de leider van de grootste oppositiepartij Samaras afgelopen. Het is nog onbekend wat het resultaat is. Papandreou had de president om het overleg gevraagd. Hij wilde een doorbraak forceren in de onderhandelingen over een nieuwe overgangsregering die het Europese steunpakket voor Griekenland door het parlement moet loodsen. Eerder blokkeerde oppositieleider Samaras de onderhandelingen omdat hij vindt dat Papandreou eerst moet aftreden.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 de coachingskalender is al tien jaar de bron voor dagelijkse inspiratie en ideaal als najaarsgeschenk. Koop de coachingskalender dus nu bij managementboek.nl. De beste boekensite en meer. Koop nu thuis je december cadeaus met korting tot wel 30%. Eerstweekam.nl Hij is net vrij uit de gevangenis en een prominente stem in Syrië. In gesprek op twee spreek ik met de Syrische imam Muaz al-Ghatib.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 Nieuwekerk.nl Dit is Radio 1. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks, zo rond 10 voor 10. Leermeesters, aflevering 4. De Leermeesters die ons de weg wijzen in het onderwijs. Maar, nu eerst! Het is een land met zo ongeveer 3,5 miljoen inwoners. Het is er nu vier minuten over drie. Je betaalt er met de Balboa. Het ligt tussen Costa Rica en Colombia in. Er is altijd, het is er altijd heerlijk warm en heerlijk vochtig. Men spreekt er Spaans. De president heet Ricardo Martinelli. Het land is ooit gesticht met behulp van de Amerikanen. Die wilden graag een kanaal... Tussen de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan. En die Amerikanen die steunden toen de vrije vrijheidsstrijders die actief waren. die wilden zich losmaken van Colombia. En zo ontstond Panama. Of Panama, zoals de Panamezen zeggen. Dit is het volkslied van Panama, wat u nu hoort. in 1941 officieel tot volkslied verklaard van deze nog jonge staat uit 1903, is die, geloof ik. Dat kunnen wij vragen aan Okke Ornstein. Want Okke Ornstein, die woont in Panama. We hebben hem nu aan de telefoon. Hij woont daar al tien jaar. Oke, goedenavond. Goedenavond. Hi. Oke, hoe ben jij ooit terechtgekomen in Panama? Nou, ik kende er al mensen. En uh, om, uh, heel, heel, om het heel kort uit te leggen... ik ben hier ooit heen gegaan voor het eerst... om een uh, reportage te maken over Thea Muar, de godmother... die hier gevangen zat. Dat was in 2000 en ik was hier toen voor RTL Nieuws en het Parool. Mm -hmm. En ik heb toen haar hele proces gevolgd uh, tot het moment eigenlijk dat ze weer terug naar Nederland ging. En, en, en toen vond je het zo'n interessant land dat je, dat je bent gebleven als het ware? Ja, ik ben hier toen een aantal maanden gebleven en ik heb wat rondgekeken en uh, gekeken wat. Uh, ja, het is een land. Ze hadden net het kanaal teruggekregen van de Amerikanen. Dus ik dacht dat daar uh, dat daardoor het zich heel snel zou ontwikkelen. En dat het interessant zou zijn om dat te volgen. Ja, want dat was toen, uh, toen, toen het kanaal gegraven is, was er een, een, een, een, een, een, een was er afgesproken dat het kanaal, en 16 kilometer in de omtrek van het kanaal, dat zou altijd van de Amerikanen blijven. Dat zou uh, tot in de eeuwigheid zou dat van de Amerikanen zijn. En in 1964 waren er uh, hele grote rellen met veel, veel doden hier. Die hadden daarmee te maken. En daardoor zagen de Amerikanen de noodzaak wel in van onderhandelingen over uh, overdracht van dat kanaal. En, en toen dacht jij in 2000 van, van nou, nu gaat, het, nu gaat het gebeuren. En is het toen ook gebeurd met Panama? Is het... Nou, eigenlijk is dat enorm tegengevallen. Er werd hier enorm gespeculeerd over... We uh, worden het Singapore van uh, Centraal-Amerika. Een democratische mm -hmm. versie van Singapore. Ja. Uh, ik zag ook parallellen met Nederland, met een hele grote haven. En Nederland is ook een doorvoerland, net als Panama. Ja. Maar ja, dat kanaal... gaan we straks met... ook nog horen waar het allemaal door is. Ja, ja. Met, met die kanaalzone, dat is, dat is miljarden in, in, uh, in uh, onroerend goed en infrastructuur. Daar hebben ze eigenlijk maar heel weinig mee gedaan. En uh, in. in uh... Ja, wat betreft armoede en werkgelegenheid en uh, echt ontwikkeling van het land... en uh, gezondheidszorg en onderwijs heeft dat eigenlijk helemaal niet zoveel opgeleverd. En dat is wel heel jammer. Ja. ja, ja we gaan natuurlijk straks gaan we, gaan we het, het aspect van, van, van de drugs uit, uitlichten. Je, je zet het af tegen jouw ervaringen acht jaar geleden uh, in, in Panama. Ja. Um, is, is, het, uh, is, het, is het BNP wel, uh, wel wat gestegen? Zit er groei in het land of niet? nog Nu nog? Ja, de... de... Er is veel economische, hoge economische groei, zeker in vergelijking met de rest van de wereld, maar er is ook hele hoge inflatie. En die economische groei die komt eigenlijk, dat, dat is een beetje een misleidend nummer, getal, omdat dat maar ten goede komt, er is heel grote ongelijkheid, dus het komt ten goede aan een hele kleine groep. En de rest, er is al tientallen jaren, 40% van de bevolking leeft in armoede En dat verandert gewoon niet, ondanks al die economische groei. Nee, nee. En jij maakt vanavond belt... voor het ja. eerst, maak jij een, een documentaire voor uh, Holland Doc. Dus ik bel altijd alle debutanten, dus vandaar dat ik jou nu ook bel. Uh, gaan wij meer documentaires van jou beluisteren, binnenkort? Um, nou ja, dat zou leuk zijn. <lacht> <lacht> ja, dat is over, Wat ik graag zou willen is... Um... Uh, ik vind de tropen en Latijns-Amerika heel interessant. Er zijn heel veel verhalen. Er gebeurt ook heel veel waar in Nederland maar weinig mensen wat van weten. De taal is natuurlijk met radio wel een handicap. Dat zul je ook wel horen. Er moet constant iets moet vertalen. Ja, ja, ja. Dus uh, misschien moet ik eens iets op de gaan maken op zo'n... Nou, ik vind dat je het wel goed hebt opgelost met, uh, met de talen. Maar ik, ik, oh, ik, nou, dank je. Ik, ik mag de luisteraars natuurlijk niet in een richting sturen. Dat, dat mag ik absoluut <laughs> niet doen. En er zit ook trouwens prachtig geluid in, in, in de documentaire. Dus het is radiofonisch, is het wat mij betreft echt uh, volkomen geslaagd. Waar, waar schrijf nou, jij tegenwoordig voor nog meer? Wat zeg je? Waar, waar schrijf jij tegenwoordig voor wat voor media werk je nu? Behalve um... dan voor... Ons? Het, het verschilt een beetje. Ik doe wat voor de wereldomroep, daar ben ik af en toe te horen op de radio. Ik schrijf af en toe voor uh, een Amerikaans blad. Uh, ik doe heel soms wat lokaal. Ik heb een klein uitgeverijtje, boekenuitgeverijtje. En, uh, en ja, zo blijft, uh, uh, hou ik mezelf van de straat. Zo kun jij uh, Balboa's uh, verdienen binnen, Oké, okay, we gaan luisteren, okay, naar jouw debuut in Holland Radio. Dank je wel voor het aan het telegram. Oké, okay, dank je wel. Wij luisteren, dames en heren, luisteraars, naar Drugs Kanaal. Ik woon er nu tien jaar in de Centraal-Amerikaanse Republiek Panama. Op een klein eiland, Taboga, zo'n 15 kilometer voor de kust van Panama stad. Vandaag viert Panama onafhankelijkheidsdag... In 1904 splitste het smalle landje zich af van buurland Colombia vooral als resultaat van het gekonkel van een groep Wall Street financiers die belangen hadden in de aanleg van het beroemde Panama kanaal. Vanuit mijn huis zie je de ingang van dat kanaal en de tientallen schepen die liggen te wachten tot het hun beurt is om er doorheen te varen op weg van de stille naar de Atlantische Oceaan. Maar wie Panama zegt, zegt ook drugs. Ieder jaar weer vertelt het jaarrapport van de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie D.I.E. dat Panama een belangrijk doorvoerland is voor drugs vanuit Colombia op weg naar het noorden. En dat er tonnen drugsgeld worden witgewassen. In de hele regio zijn de Amerikanen de drijvende kracht achter de oorlog tegen de drugs. Officieel heet het dat in die oorlog in harmonie wordt samengewerkt met bereidwillige Panamese autoriteiten. Maar sinds Wikileaks een groot aantal ambtsberichten van de VS-ambassade hier publiceerde, weten we wel beter. Niet alleen zien de Amerikanen de huidige regering als een soort kruising tussen de Sopranos en een corrupte carnavalsvereniging. Maar de Amerikanen gaan veel verder dan wordt gedacht. Telefoons worden door hen afgeluisterd bijvoorbeeld, hier in Panama. Hun theorie is... ...dat de drugsmokkel aan de grens met Colombia... ...leidt tot het steeds grovere geweld van straatbendes in de stad... ...met een alsmaar stijgend aantal moorden. De vraag is of die theorie klopt en wat er dan aan gedaan wordt. Ik besluit in de stad met mijn onderzoek te beginnen. En zo mag ik dus op een avond mee met de politie... ...om het bendegeweld tegen te gaan. Gekleed in een kogelvrij vest, luister ik naar de instructies aan de manschap. Nou, dat was de uitleg voor de volgende operatie. We gaan naar een of andere park en daar gaan we de boeven klem zetten. <middels> In de auto gaan we op weg naar Tokumen, een ruige buurt waar bendes elkaar op leven en dood bestrijden, vertelt de politiekapitein. Door de politieactie blijft het vandaag rustig, hoopt hij. Ook hier door allemaal gebouwen heen. Achter agenten aan, getrokken pistolen. Alles wat je je voorstelt bij een bendewijk, sloppenwijk. Oh, weer rennen. Veel geschreeuw. Zwangere mevrouw. meisje, eigenlijk loopt hier. Er is een klein stalletje waar je. Op een mobiele telefoon kunt telefoneren. Hier links is een kiosk waar ze worstjes en vis kopen. Daar lopen wij allemaal tussendoor. Allemaal schotelantennes. Dat geratel wat je hoort, dat zijn bendeleden die waarschuwen dat wij eraan komen. Neem iemand mee. We hebben hem meteen gefouilleerd. Een kartella. Boze moeder. Die zei: hou het in de gaten. Je bent minderjarig. Hier zijn allemaal mensen. Trappen op. Iedereen vlucht naar binnen. Er wordt nog iemand ingerekend. De politie is inmiddels het huis binnengelopen. Ze zijn alles aan het controleren. Nog steeds met getrokken pistolen achter de televisie. Een agent raapt een zakje op. Een leeg plastic zakje, snuift eraan. Maar voorlopig lijkt hij nog niks gevonden te hebben. Ik daarentegen zie hier wit poeier liggen. Oh je, is er nog iets? Oké, hij ruikt eraan, maar dat schijnt het toch niet te zijn. Suiker. Ze nemen gewoon standaard iedereen mee naar het de bureau. Deze meneer moet nu ook mee. Probeert hier probeert iemand een Het is echt een ongelofelijke achterbuurt. Verschrikkelijk. Een flatgebouw zonder lift. We zijn geloof ik wel zeven trappen opgerend. Deze buurt moet je je een beetje voorstellen als... een soort vijftigerjaren flats Oost-Duitsland. En dat er dan sinds de 50e jaren ook niks meer aan gebeurd is. Met hele nauwe gangetjes, alleen maar trappen, kleine vieze appartementjes, veel te dicht op elkaar gebouwd. Als hier ooit een keer brand uitbreekt, dan is iedereen dood. En dit is dus het gebied van de pendes. Oh. Met onze buit van de avond, een stuk of vijf arrestanten achter op de pick-up truck... ...gaan we terug naar het hoofdbureau. Daar worden ze uitvoerig gecontroleerd en als ze geen drugs of wapens bij zich hebben... ...en niet gezocht worden, weer vrijgelaten. Was dit een rustige avond, wil ik weten. De politiechef vertelt dat het door de regen rustiger is dan normaal op vrijdag. Het komt ook voor dat ze elkaar beschieten met AK-47's en ander zwaar wapen. AK-47. AK-47, we hadden 12, we hadden M-16. En tirando? Bendeoorlogen worden hier met passie uitgevochten. is Iedere avond doen ze dit soort operaties. En er worden wapens en drugs in beslag genomen. Plus, zegt hij, het houdt de criminelen van de straat. Dus er gaat ook een preventieve werking vanuit. Hier is ook de diminuutie van de delictieve acties. Want nu we hier in. De delinquenten van deze sector zien dat het gebouw is koud en ze gaan. Kijk naar de andere kant. O, plan, doen, wapens en drugs zijn onverbiddelijk verbonden met de straatbendes. En van het drugsgeld kopen ze dan weer meer wapens. De drugs zelf komen uit Colombia en een belangrijke oorzaak van het bendegeweld zijn de zogenaamde ripdeals. Het stelen van elkaar drugs, dat met een hoop geweld gepaard gaat en waar dan weer wraak over moet worden genomen. Er zijn veel mensen aandachtig. En veel van deze drugs worden vaak in tumbes. En veel van deze drugs worden in de lokale area door deze tumbes. Een groot traceer, dan komt de informatie aan de bandillerijen, die doen de tumbes die zich organiseren. Ze hebben daarnaast connecties met grote smokkelaars, grote drugshandelaren... ...die door de guerrilla, de colombiaanse guerrilla, beschermd worden. Die, die, die, die zijn, die zijn de woord guerilla's is gevallen. We hebben het dan niet over Panamese verzetstrijders... ...maar over het revolutionair gewapende front van Colombia, de FARC. In Nederland vooral bekend vanwege de Hollandse Tanja die er deel van uitmaakt. De FARC strijdt voor een communistisch Colombia en een betere wereld... ...en maakt voor dit nobele doel gebruik van zulke typische wapens als... ...kindsoldaten, landmijnen, ontvoeringen en de drugshandel. Zolang de FARC bestaat... Zo'n 40 jaar al zijn ze ook aanwezig in Panama, waar ze van oudsher de jungle aan de grens gebruiken om uit te rusten, te genezen van verwondingen opgelopen in de heroïsche strijd en zich te bevoorraden. Omdat Panama er nooit zoveel voor voelde betrokken te raken bij de Colombiaanse oorlog, was er altijd een stilzwijgende leven en later leven afspraak. Wij laten jullie met rust en jullie houden hier kist. Dat nu is, onder druk van de Amerikanen, de laatste paar jaar veranderd. De Panamese grenspolitie, Sena Front, valt met een zekere regelmaat groepen guerrilla's aan. Er werd een kamp opgerold. En de regering gaf zelfs toestemming aan colombiaanse troepen om in Panama de farc te lijf te gaan. Volgens de autoriteiten twee cabestas van de farc, alias Silvano del Inacio, deden zich in de zone van de Cuano het afgelopen weekend. Acht jaar geleden was ik in de Darien, de grensprovincie met Colombia, een ondoordringbaar junglegebied. En ik ga er nu weer heen. Toen was het er rustig en de reis erheen eenvoudig. Nu word ik eindeloos ondervraagd bij verschillende controleposten. Bagage wordt doorzocht. Ik moet paspoorten en papieren laten zien. En het duurt een eeuwigheid voordat ik mijn bestemming bereik. wat komt je? De avond. Wanneer je naar... Eh... Rijtreba hier. Javisa is typisch wat Amerikanen een frontier town noemen. Een grensplaats. De weg stopt hier en dan daarachter begint de wildernis, het onontgonnen gebied. Er zijn geen wegen. Je moet er reizen of te voet of in een kano. En het plaatsje zelf is armoedig. Het is dus aan houten huizen op palen, want het overstroomt hier nog alles. Een paar stenen huizen. Overal vuilniszakken. Sommige open door honden. De geur van rottend fruit en afval. Wasgoed voor de huizen aan de lijnen. In vale kleuren. Ik kan hier ook bijna geen kleding kopen. Er lopen wat katten rond. Dan kraaien constant hanen. Er lopen ook overal kippen. Er zijn een aantal kantina's waar uh, vooral in het weekend stevig gedronken wordt, want veel anders is hier niet te doen. En als je dan naar het haventje loopt, dan uh, staan daar allemaal vrachtauto's en pick-up trucks. En er zijn uh, jongens, kinderen eigenlijk, die lopen met enorme manden op hun nek, die heuvel op en af. Om uh, met uh, bananen of uh, avocado's allerlei andere gewassen die de indianen in de jungle verbouwen. Dat wordt hier dan met grote piraguas, kano's aangevoerd. En dat gaat dan naar de markt in de stad. Ik wacht bij een wat grotere boot tot ze klaar zijn met uitladen en vraag de eigenaar naar de situatie in de Darien provincie. Hij vertelt dat hij uit Bocca de Coupe komt, zo'n zes uur varen, en dat het steeds moeilijker is om spullen te halen en te brengen. Voor alle boodschappen die ze hier in Yaviza doen, moeten ze een factuur hebben. Elke rol wc-papier en elk pak suiker moet verantwoord worden. En zo niet, dan worden de spullen zonder pardon door de grenspolitie in beslag genomen, vertelt hij. Senafront beschuldigt de indianen ervan de guerrillas te bevoorraden. Maar dat is niet waar, vertelt de kapitein. Aha. Hij ziet het als pure pesterij om de inheemse bevolking het leven zuur te maken. Daarnaast kunnen veel mensen in de jungle hun dorp niet uit, omdat de plaatselijke commandant hen geen toestemming geeft om bijvoorbeeld op hun land te werken. Vaak moeten ze uren wachten op toestemming om het dorp uit te mogen. Veel indianen hebben ook helemaal geen papieren en geen geboortebewijs en geen identiteitskaart... ...en leven dus haast letterlijk onder huisarrest zonder ooit iets misdaan te hebben. Vroeger was dit allemaal niet zo, vertelt hij. We werkten en reisden zonder problemen, maar nu niet meer. Maar nu... In Vista Alegre, onderweg naar Boca de Coupe, is een controlepost in de rivier, vertelt de kapitein me. Daar wordt de hele boot doorzocht, wat voor spullen er vervoerd worden, of overal wat papieren van zijn, of er wel rekeningen zijn. Want anders is het zogenaamd voor de opstandelingen. Factura is la gente del mundo. Mira eso esa Er zijn vier dorpen verderop waar hij woont. zegt hij. yo, digo esa Daar mag niks en niemand in of uit. Sommige commandanten begrijpen het wel maar anderen niet en gedragen zich alsof ze God zelf zijn. Ze zeggen dat ze ons beschermen, maar als wij op ons land aan het werk zijn... zijn ze in geen velden of wegen te bekennen, vertelt de kapitein. Waren er vroeger wel meer problemen met de guerrilla's, vraag ik hem. Nee, antwoordt hij. Ze hebben hier nooit echt iemand aangevallen in de Darien. De Vroeger waren er wel aanvallen, maar dat waren de Colombiaanse paramilitairen. Een groep die overigens intussen ontmanteld is. Aha. Verderop in het dorp is het bouwvallige kantoor van een organisatie die probeert de producten van de Embera-indianen als een coöperatie op de markt te brengen. Ik vraag de voorzitter, Juan, of het echt zo erg is. Maar het is zelfs nog erger, vertelt hij. Omdat we slecht georganiseerd zijn, maakt de oorlog tegen de drugshandel het nog moeilijker voor ons, zegt hij. Ja? Mm -hmm. En dan vertelt hij hoe een paar maanden geleden een vrouw dringend naar het ziekenhuis moest omdat ze gebeten was door een slang, en vervolgens zes uur lang werd vastgehouden bij een controlepost, dezelfde controlepost waar de kapitein het zojuist over vertelde. Del Als ze zo goed weten waar de guerrilla is, si, y waarom vallen ze die dan, de dan de niet direct, de direct de zelf aan? Vraagt hij zich En hij zegt dat wij willen hier die oorlog niet. Ik heb twee broers bij de grenspolitie en ik wil niet dat ze met de vark vechten. Ik wil dat ze met de VARC vechten. Maar daarom guerrilla no is het no nog no niet correct dat wij zelfs geen zout of suiker la hebben la para que lo, lo, nuestra gente no tengan ni mejorado, no tenga ni azúcar en la, en, la, en, la, en el Twitter niet dat iemand ziet wat ze de echt de aan de het doen, doen zijn daar wat de doen de dit gaat helemaal niet over drugshandel of veiligheid, zegt hij. Zelfs de Amerikanen kunnen de drugshandel niet tegenhouden. En we hebben geen eten en betalen dus de prijs voor de verslaving van de Amerikanen. de dat heeft geen De wordt in tweeën gesplitst door een rivier. En tussen beide oevers hangt een soort houtje-toutjebrug. Aan de overkant van het water wonen meest Indianen. Moeders koken op open vuren, kinderen spelen in het zand. Maar ook hier laat de oorlog tegen de drugs zijn sporen na. Hey, ik sta hier bij een bord bij het ziekenhuis van Javisa. en daar staat op dat er hier gewerkt wordt aan de renovatie van een opslag, constructie van slaapverblijven, een grote watertoren en een afvalverbrander, allemaal voor het ziekenhuis en dat wordt allemaal betaald en gedaan door het United States Southern Command, dat is het leger, Amerikaanse leger. En de realiteit is, als je hier om je heen kijkt, dat er wordt iets gedaan aan een grote stellage. Daar moet die watertank dan op. Maar zoals het eruit ziet, is daar al een tijdje niks meer aan gebeurd. En er ligt een hoop zand om cement mee te maken. En achter me is een soort golfplaten gebouwtje, daar zullen wel materialen in liggen. En dan is er een steiger naast dat ziekenhuis, die is helemaal uit elkaar gevallen... En dat ziekenhuis ziet er eigenlijk nog net zo uit als het er acht jaar geleden uitzag, toen ik hier uh, was. En er gebeurt dus gewoon helemaal niks. En dit is klassiek counterinsurgency, dus, dus de politiek van de VS uh, tegen opstandelingen. Of het nou de FARC is, of de Taliban, of uh, uh, Irakse vrijheidsstrijders. Om hearts and minds te winnen. Om goede daden te doen in dit soort... Uh, uh, uh, communities, om te zorgen dat die mensen dan maar niet in de handen vallen of zich aansluiten bij de guerrilla's of uh, bij andere opstandelingen in Irak en Afghanistan is dat niet zo'n groot succes geweest en dat is het hier zo te zien ook niet, want het is eigenlijk één grote puinhoop wat je hier ziet en er gebeurt helemaal niks. Panama heeft zelf geen leger, maar de grenspolitie, Senafront, in de volksmond de Fronterizas genoemd, lijkt er wel heel veel op. Op de televisie zijn ze regelmatig te zien, marcherend in camouflagepakken met grote geweren, uit volle borst het Senafront lied zingend. Er zijn flitsende zorg dat je erbij komt spotjes om nieuwe recruten te werven voor God Tenemos en Vaderland. We hebben Tenemos We hebben tú We wat je buscando. En tú tienes lo wat we buscando? Senafron. Inscripciones abiertas, ja. Senafron. Dios, Patria en tú. Deze militarisering van de politie wordt door de meerderheid van de bevolking verafschuwd. Het herinnert te veel aan twintig jaar militaire dictatuur. Maar de Amerikanen voorzien de Fronteriza's enthousiast van wapens en andere benodigdheden... ...in de heilige oorlog tegen de drugs en de vark. En terwijl in Javiza een drumband repeteert voor onafhankelijkheidsdag... ...stap ik op een boot en ga op reis. Ontsnapt uit visa. De Fronteriza's wilden het liever niet dat ik weg zou gaan uh, uit het stadje. Want die wilden geen pottenkijkers in de rest van de provincie. Gewone mensen mogen er als ze papieren hebben en met een hoop gedoe uh, wel reizen. Maar journalisten die zijn hier uh, niet welkom. Nou, ik doe het dus toch. Ik wil uh, naar uh, Vista Alegre, Dat is op weg naar KPT. Daar is een... Uh, een checkpoint in de rivier, daar moeten alle boten zich melden. En ik zit hier dus nu op een hele lange boot, met allemaal mensen erin. Een soort kano, met een buitenboordmotor eraan. En daar gaan we nog vrij hard mee door de rivier. Langs de oevers uh, Jungle. Tegenover me zit een vrouw met een paraplu tegen de zon. En het is een reis van ongeveer vier uur, die uh, we moeten maken. En dan komen we in Vista Alegre en dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Acht jaar geleden zat ik op precies zo'n boot. En een andere passagier, Ricardo, vertelde me toen hoe guerrillas of paramilitairen of bandieten, wie zal het zeggen in deze duistere jungle provincie, hem in zijn been schoten en zijn boot afpakten. Ik lozeerde bij Ricardo en zijn familie in Capetí, een indianendorpje verder stroomopwaarts. Vandaag reis ik niet zo ver, ik zal al blij zijn als ik die controlepost bereik in dit gebied dat onder militair regime staat, in een land zonder leger. Mijn medepassagiers, die allemaal wel naar Capiti gaan, hebben me verzekerd dat het met Ricardo goed gaat en zullen mijn groeten overbrengen. Uiteindelijk neem ik nog eerder afscheid van ze dan ik had gedacht. Nou, heel ver ben ik niet gekomen. Ik sta in El Real en daar stond de grenspolitie al op me te wachten. En ik mag niet verder. Ja, dan gaat ja. de bootje zonder mij weg. tussendoor even een nieuwsflits van het NOS Journaal in Griekenland. Er is een principeakkoord gesloten tussen premier Papandreou en oppositieleider Samaras. De twee waren vanavond in overleg met president Papoulias over het vormen van een nieuwe overgangsregering. Er is besloten dat Papandreou dat nieuwe kabinet in ieder geval niet zal leiden. De nieuwe overgangsregering moet het steunpakket van de EU door het parlement loodsen. Pas daarna zullen nieuwe vervroegde verkiezingen worden gehouden. Morgen praten de partijen verder. Het was dus 8 jaar geleden wel anders. Toen kon je hier gewoon reizen. En dat was helemaal geen enkel probleem. Maar nu kan dat dus niet meer. Nu moet ik mee met de grenspolitie -man. Oye, una pregunta. Yo Viajé aquí hace ocho años. Sí. Y yo no tuve que pedir permiso. Yo iba hacia boca de cupe. De in een Braziliaans voetbalshirt gestoken grenspolitieman... vraagt hoe ik het in hemelsnaam in mijn hoofd haalde om zomaar verder het gebied in te trekken. Ik leg uit dat dat acht jaar geleden geen enkel probleem was... en dat ik nu alleen maar naar Senafronts eigen controlepost onderweg was. De dingen zijn veranderd, antwoordt hij daarop. Ik had toestemming moeten vragen bij het hoofdkwartier van Senafront... Plus bij de Nederlandse ambassade in Costa Rica, plus de plaatselijke commandant in Yaviza. Buitenlanders, zegt hij, mogen niet zomaar verder de Dariening en journalisten nog minder. Het is voor uw eigen veiligheid, zegt de grenspolitieman. U zou beroofd kunnen worden ze hebben me zonder pardon op de boot terug naar Javisa gezet. Je mag niet zomaar het gebied in, je moet toestemming hebben en ze deden heel moeilijk. Het stationeren van 2.500 tot de tanden gewapende grensbewakers heeft kennelijk niet al te veel uitgehaald als de guerilla er nog steeds zit. Plus, helpen al die restricties wel echt. De Darien provincie is groter dan Nederland en ik voel me een beetje alsof ik niet naar het Amsterdamse bos mag omdat er bij Culemborg gewapende bandieten zijn gesignaleerd. En ondertussen vertelde de buurman hier me net... dat er vanochtend een vrachtwagen is aangehouden in Panama stad. En die kwam uit Yaviza. die is hier weggereden de dag dat ik hier aankwam. Daar hebben ze ongeveer 200 kilo cocaïne in gevonden. Dus dat is hier onder mijn neus, maar nog belangrijker... onder de neus van de grenspolitie is dat daar ingeladen. Dat is over de weg gegaan naar Meteti. Daar is een grote controlepost... Dan in Agua Fria is weer een grote controlepost. Daar is die vrachtwagen allemaal doorheen gereden met die drugs. En uiteindelijk in Panama bij het uitladen viel er iemand iets op en uh, zijn de mensen ingeweken. Wie zijn die drugsrunners? Ik hoef niet eens erg lang te zoeken om er een voor de microfoon te krijgen. En terwijl de kerkdienst in volle gang is, spreek ik met hem af op mijn hotelkamer. Hij vertelt me dat het inderdaad de Colombiaanse guerrillas zijn... die de handelswaar Panama binnenbrengen. Cocaïne, marihuana, wat je maar wilt. Aha. Ik vraag of hij het zelf in de jungle gaat ophalen. Ja, zegt hij. Maar zover hoef je helemaal niet de wildernis in. Ze komen het vlakbij brengen. Wanneer je maar wilt. Ze hebben contactpersonen hier in je visa... ...en via hen doe je dan de bestelling en dan komen ze het je wil. Ja, je hebben contact. Maar de officiële lijn is toch dat de guerrillas zijn teruggedrongen tot aan de grens. Is dat dan niet zo, wil ik weten? Nee, ze zijn hier altijd, zegt hij. Soms komen ze in burgerkleding. Niemand die zegt. Ah. Ik kijk naar Plata of Armas. En, vertelt hij, je kunt ook met wapens betalen. Je haalt een wapen uit de stad en dat ruil je dan met hen voor drugs. En 8 años. ik vertel hem dat ik acht jaar geleden hier ook was en toen zat de guerilla hier in het dorp aan de andere kant van de rivier. En dat is dus nog steeds zo. Ja, zegt hij, dat is nog steeds zo. Maar ze opereren in kleinere groepjes, geen kolonnes meer die boodschappen komen. Doen. De media hier berichten vooral over successen tegen de drugshandel in de vark. Elke in beslag genomen kilo wordt breed uitgemeten als een harde klap voor de drugshandel en de guerrillas staan zogenaamd onder zware druk. Maar dat is dus allemaal niet waar. De guerrillas zijn er nog en de drugshandel gaat gewoon door. Daarom de fronterizos de de wat doen de fronterizen dan? Vraag ik de drukker. En hij antwoordt dat ze vooral op hun volgende salaristrookjes zitten te wachten. Maar ze ze durven niet op patrouille te gaan omdat ze weten dat ze dat met de dood kunnen bekopen. Hij denkt ook niet dat de oorlog tegen de drugs gewonnen kan worden. Het mogen dan wetshandhavers zijn, maar ze zitten vaak in dezelfde business, de drugshandel. Ze weten dat ze niet kunnen winnen en dus doen ze zaken. Er is dus veel corruptie onder de Fronteriza's, vraag ik. En zijn veel corrupten in bij terugkeer in de hoofdstad word ik uitgenodigd voor het praatprogramma van de hoogleraar en bekende mensenrechtenactivist Miguel Antonio Berna. De van vandaag, de de amigo Fernando, de Kevin, hij is net terug uit Washington, waar hij als getuige tegen Panama optrad voor de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten. En wil nu weten wat ik in de Darien heb aangetroffen. Ik vertel dat het gebied praktisch onder militair bestuur staat en maak de vergelijking met dat je tassen worden gecontroleerd als je de supermarkt uitkomt, om te zien dat je geen wc-papier aan boeven verkoopt. <laughs> Daar moet iedereen erg om lachen, maar Bernal ziet het als een volgende stap op weg naar een politiestaat. In de stad vluchten mensen naar binnen voor rondstormende polities met getrokken pistolen. En in de Darien kunnen mensen hun dorpen niet uit. En de als dat mijn veiligheid alleen mensen die zich K K w. continente parte contigo desde Panamá. desde Panamá... hasta San Carlos... ...en los 95... Terug op mijn eiland, thuis... ...voor de kust van panama stad... ...loopt de onafhankelijkheidsdag ten einde. Panama is ook niet echt onafhankelijk. Daar zorgt de oorlog tegen de drugs wel voor. Colombiaanse guerrillas, leger en Panamese fronteriza's... Vechten in de Darien en de Amerikanen bewaken het kanaal. Over een paar dagen is er nog zo'n feestdag, ditmaal vanwege Panama's onafhankelijkheid van Spanje. En die drugs, die komen er toch wel door. Drugskanaal. Het werd gemaakt door Ocke Orenstein Eindredactie Ottoline Rijks Panama Voor het laatste deel van Leermeesters. Een serie persoonlijke gesprekken met mensen die ons de weg wijzen in het onderwijs. Vandaag spreekt Adinda Ackermans met Lodewijk Dekker. Astronaut, prima ballerina, supermodel, zangeres, schoenemaakster, prinses, manga-tekenaar, bibliothecaresse, goudsmit, matroos. Het zijn de droomberoepen van Wiske Wolf, een van de negen studenten die sinds een uh, maand hier intern studeren aan de Beurtenacademie. Een nieuwe school in de oude strafkolonie van Veenhuizen in Drenthe. Voor jongeren tussen de 19 en 26 jaar die nog niet helemaal weten wat ze willen. Elke week komt er een uh, andere docent bij aan logeren. Zo komt er een boswachter die leert een dier te slachten. Uh, Oudbevelhebber Hans Cozy komt vertellen over macht. En zelfs premier Mark Rutte komt een week langs om te doseren over de vaderlandse geschiedenis. De oprichter van deze school is Lodewijk Dekker. Straks gaan we met hem naar een plek waar hij zelf het meeste leerde, maar eerst geeft hij mij samen met twee studenten een rondleiding door de school. Kun je dat voor mij? Oké. Okay. Dit is de woonkamer. Het ziet er eigenlijk uit als een hele gewone huiskamer, helemaal niet als een school. Nee, nee, we zitten hier ook voornamelijk als we ook de gewone huiskamers weer willen hebben. We hebben natuurlijk ook gewoon een collegezaal, en dan is dat wat zakelijker. Maar hier, uh, daar staan de flessen drank op de kast. <lacht> ja, want we hadden de afgelopen twee dagen hadden we natuurlijk een docent En uh, ja, we hebben alle wijnen geproefd en dan kun je ze daarna weggooien. Maar we hebben uiteindelijk ook met z'n allen natuurlijk nog wel even, s'avonds, even wat gedronken. Nou, het is de docentenkamer. Dus dit is uh, een kamer die elke, elke week wisselt van gebruiker. Uh, hier gaat Mark Rutte ook straks slapen. Ja. Dat klopt. Ja. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen... zo'n druk bezet man hier naartoe te lokken? Ik had hem al gevraagd voordat hij premier zou worden. En nou, toen waren zo aan het praten. Ik zei van ja, jammer van, van die nieuwe baan. Want nu kan er natuurlijk geen lesgegeven meer worden op uh, Burton. Hij zegt van nou, net als ieder mens heb ik recht op vakantie. En als je nou maar ermee kunt leven... dat als er, als er iets ergs gebeurt ik weg ben. Dan, dan wil ik dolgraag komen. Dit is de collegezaal. Hoog plafond, mooi behang. Worden hier dan wel gewoon uh, traditionele lessen gegeven? Ja, uh, althans, uh, niet van die non moderne nonsens, maar echt traditionele lessen zoals dat. Uh in de 19e eeuw ging. Wat is moderne nonsens? Eh, moderne nonsens is eh, 1500 mensen in een sporthal drijven... er iemand voor zetten en ervan uitgaan dat je ze eh, intellectueel stimuleert. En hoe gaat het dan hier? Niet het curriculum is heilig, maar wat de studenten willen weten. Dan krijgen je namelijk een gesprek. In plaats van hoofdje open, stof erin douwen, hoofdje dicht... en hopen dat ze zo snel mogelijk weggaan. Heel veel lessen zijn ook eh, uiteindelijk niet hier... Die zijn buiten of op locatie. Ja, want u geeft vandaag les over de Eerste Wereldoorlog. En dat is ook niet hier. Daarvoor gaan we naar Yper in België. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we. Wil jij die deur les? Het is altijd mijn droom geweest om een school op te richten. Um, om op die manier jonge mensen de gelegenheid te geven om zoveel mogelijk dingen te onderzoeken die ze willen onderzoeken. En ook zoveel mogelijk realiteiten te beleven. Want op het moment dat je iedere keer de wereld vanuit een andere kant bekijkt... dan kom je erachter wat werkelijk jouw mening is... in plaats van de mening die je hebt aangenomen omdat het verstandig was of gewenst. Maar hoe leer je dat aan leerlingen? Door uh, ze de kans te geven om het zichzelf te leren... En dat doe je door voortdurend de werkelijkheid en de omstandigheden te veranderen. Bijvoorbeeld door, dus, zoals wij doen, iedere week een andere docent uit te nodigen... die een hele andere kijk op de wereld heeft. En soms dingen zal zeggen die uh, staan op wat andere docenten verteld hebben. We gaan nu dus naar Zuid-België, maar waar gaan jullie nog meer uh, allemaal naartoe? Um, studenten bepalen dat ook. Dat, dat hebben ze nog niet helemaal door. Ze moeten even wennen aan die vrijheid... Uh, Jullie nou, mogen het zelf bepalen. Dat nou, is Fantastisch. Dus we gaan naar Disneyland. Het zou op zich best bespreken zijn. Want ik denk dat je over het Disney imperium... Uh, ...toch wel een hele interessante discussie zou kunnen voeren. Over, uh, er is geen, geen kinderleven wat niet geraakt wordt. Terwijl Walt Disney en een deel van zijn... Uh, ...vind ik buitengewoon twijfelachtige gedachtegoed... ...wordt nog steeds dagelijks in kinderen gepompt. Je kunt overal wel wat leren? Uh, ja, nou en of. En ik denk dat je vooral overal vragen moet stellen. We zijn in Passendalen, vlakbij Zonnebeke. Een van de belangrijkste slagen van de Eerste Wereldoorlog... is hier precies 94 jaar geleden uitgevochten. Je kijkt hier kilometers over de velden. Op dit stukje, tussen, je ziet daar in de verte de schaduw van drie hoge bomen. Ik denk 200, 300 meter verder. Een stuk kleiner dan wat wij nu kunnen zien zijn in vier jaar... 260.000 Duitse jongens en 448.000 Canadese en Engelse jongens... gewoon helemaal kapot geschoten. Nog dagelijks vinden ze hier in de omgeving, en helemaal tot aan uh, uh, Verdun, vinden ze hier schedels, botten, stukken uniform, kruiken, granaten. En uh, jullie vinden het vreselijk zielig voor jezelf dat je het nu een beetje koud hebt. Uh, uh, hier hebben dus uh, mensen vier jaar in de modder gezeten. Letterlijk in de modder. Er stond echt helemaal niets meer hier. Er waren geen vogels, er waren geen beesten meer. Je had alleen maar de stank van lijken en van kruid. Je kunt er niets meer van zien, maar voor mij is dit de plek... waar de wereld is aangerand, verkracht en voor dood achtergelaten. De Eerste Wereldoorlog heeft de wereld voorgoed veranderd. Kijk eens of je iets mee kunt krijgen van wat, wat hier gebeurd is. Alle docenten die we tot nu toe geïnterviewd hebben, die, uh, vroegen we van waar heb je nou het meest geleerd? En dan gingen we terug naar, een, uh, naar de oude school. Maar u wilde hier naartoe, naar de begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog. Wat ik hier geleerd heb is: hier liggen tienduizenden jongens, waarvan de meesten geen maand ouder zijn geworden, 18, 19 jaar. En hoeveel Einstein's, Beethoven's, Mozart's, Eminems, zo je wilt, liggen hier niet omdat ze deden wat ze moesten doen in plaats van wat ze wilden doen. Ik geloof er heilig in dat iedereen op de wereld is om iets toe te voegen. Want je kunt iets wat niemand anders op jouw manier kan. En het is een zoektocht om erachter te komen wat dat is. En onze maatschappij is een beetje georganiseerd om die zoektocht eerder te ontmoedigen. En op een dwaalspoor te brengen. Om je naar carrière te leiden. En dat is helemaal niet onbelangrijk. Maar het is niet het doel van je leven. En dan is het risico zo groot dat als je niet voor jezelf kiest... en meegaat in wat anderen van je verwachten... om dan, net als deze jongens, eh, zoals, zoals mijn de Bloem zegt... Een, een nameloze in de dom der namelozen. En dat is zo ongelooflijk jammer. Eerder hoorden we student Wiske haar een lijstje met droomberoepen voorlezen. Hoe helpen jullie haar om te vinden wat ze wil? Het feit dat mensen heel veel beroepen willen uitoefenen... of heel veel studies willen doen... Eh, ...is een bewijs van het feit dat ze heel nieuwsgierig zijn. En wat we proberen met z'n allen om te kijken van waar ligt nou de kern waar jij die interesse uithaalt. En als je die vindt kun je dat bewijs spreken ook in ieder beroep terugvinden. Dus het gaat er niet zozeer om dat we met z'n allen gaan kijken van nou je wilt nu 20 beroepen hebben... ...en we gaan kijken of we er volgende week 18 van kunnen maken en dan 16. Nee, want zo doen we dat met z'n allen en dan rol je ergens in. En dan rol je er met een beetje pech nooit meer uit. We eindigen deze schooldag in de binnenstad van Ieper, waar iedere avond om acht uur in herdenking wordt gehouden. En het bijzondere is dat hoe langer de Eerste Wereldoorlog geleden is, hoe meer mensen hierop afkomen. Zoals je nu ziet, ik denk dat er toch wel zo'n 500 mensen hier nu staan. Elke avond zijn die vertegenwoordigers van Britse legioenen, oudstrijders uit de Tweede Wereldoorlog, oud uit andere oorlogen, die hier komen om die mensen van de Eerste Wereldoorlog laatste eer te bewijzen. En ik vind het ongelooflijk mooi hoe een stad dat in het dagelijks leven heeft kunnen vervlechten. Dat hier even van de hoofdtoegangswegen voor de stad gewoon op slot gaat. Omdat mensen hier straks een minuut stilstaan bij wat hier gebeurd is. En dat hier zo vreselijk veel mensen komen. En het, echt, ik krijg iedere keer ook de rilling over mijn rug hoor, als ik hier sta straks. Dames en heren, welkom op deze dagelijkse. Sprekken, mogen we krijgen niet te applaudisseren en de stilte bewaren gedurende en na de. werk. Het was de vierde en laatste aflevering van Leermeesters. Dus Leermeesters werd gemaakt door Floris Albersen, Adinda Akkermans. En techniek was van Reinder van der Put en Bram Kniest. Volgende week, dames en heren, fort Oranje Vrijstaat. Een verlaten zwembad, zwerfafval, leegstaande kervens, een gesloopte kantine, daar staat het ooit was het een prachtige familiecamping Fort Oranje in Rijsbergen, Noord-Brabant. En het is nu in verval. Het wordt bewoond door, vindt men, asociale, laveloze, belastingontduikers, suiplappen. En de gemeente Zundert wil, wil de camping ontruimen, want de laatste tijd werd er oogluikend bewoning toegestaan. Maar dat dat moet volgens de gemeente dan maar eens afgelopen zijn. En daar zijn de bewoners het uiteraard niet mee eens... dat volgende week Fort Oranje Vrijstaat. Mocht u willen reageren, dames en heren, redactie... avondstaartje hollanddoc.nl Of kijkt u eens op onze site, www.hollanddoc.nl radio, daar kunt u alles terugluisteren... inclusief de nieuwsflits over Griekenland. Want god, wat hebben die Grieken een hoop schulden zich. Ja, dat krijg je ervan van als je elke avond na het eten je borden kapot flikkert. Maar goed, ze hebben daar toch ook een xenos. Zo duur hoeft het niet te zijn. Hier is al meteen het sport. En wij zijn er volgende week weer. Dag, Luisteraars. Dag, Ik geef om zijn hersenen, die nu nog helder denken. Ik geef om haar nieren, die nu nog werken.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 Dit is Radio 1.